Het nieuwe jaar van de boom, oftewel de boom des levens en de formule van de geestelijke ontwikkeling. Inleiding. Jaar in jaar uit vieren Joden het nieuwe jaar van de boom. Het is merkwaardig dat andere feest en bijzondere dagen van het jaar, door onze wezen, in de Hebraeus Chachamim, van het woord Chogma, wijsheid, min of meer uitvoerig worden behandeld. Deze staan dan doorgaans ook in de Torah zelf vermeld. Maar over deze speciale dag wordt ons nauwelijks iets verteld. Er zijn diverse minhagim, plaatselijke gewoontes en gebruiken, te vinden, die wel eens een fysieke afspiegeling van de geestelijke wortel van deze dag zouden kunnen zijn. Maar de wortel zelf, dus de geestelijke essentie ervan, wordt voor ons als het ware verborgen gehouden. Als dat zo is, blijven wij ons afvragen wat hier toch de essentie van is. Wij kunnen immers met de bestaande gewoontes en gebruiken geen genoegen nemen. Laten wij in alle onze passende bescheidenheid de schepper zelf verzoeken, om ten behoeve van ons, zijn schepselen, hiervan een sluier op te lichten. Immers, als zo'n wens bij ons is opgekomen, dan zou dat van het feit kunnen getuigen dat het van de enige scheppende kracht zelf komt, van de meester, van al onze wensen, goede en slechte. Die weet wanneer, wat en aan wie hij iets van zijn geheimen wenst te onthullen. Hij laat deze wensen in ons ontstaan en vervolgens laat hij ons een verzoek tot hem richten om onze gisteren nood onbevredigde wensen en behoefte met een overeenkomend antwoord bevating, licht, behagen te vullen. Immers, de Schepper wenst dat Zijn schepping uiteindelijk zelf aan het licht rechtstreeks van Hem zal gaan ontvangen. Al het licht rechtstreeks van Hem zal gaan ontvangen via zijn Torah natuurlijk die in principe hetzelfde is. Laten we even een biologische boom in oogenschouw nemen. Deze bestaat uit drie principiële delen. De ene, de eerste is boomwortels. De tweede is Boomstam en de derde is boomkruim met takken, bladeren en vruchten. Deze drie delen geven het overeenkomstige groeiproces weer volgens het schema: boomwortels, boomstam, boomkruim. De eerste fase, de ontwikkeling van biologische boomwortels. De boomwortels bevinden zich in de grond. Men ziet zij niet en zij zijn in de regel niet van nut. Zij zuigen enkel de kracht van de aarde op, ook van de hemelse krachten. Maken, wij, maken zij gretig gebruik door het regenwater in zich op te nemen. Alles wat zij ontvangen, ontvangen zij als het ware slechts voor zichzelf. Ze geven niets, maar nemen alles wat zij nodig hebben, fysiek licht, lucht, water aardse voeding, in één woord ligt van de schepper, enkel voor hun, tussen aanhalingstekens, egoïstische wensen. En toch ligt uitsluitend in de boomwortels de essentie van de boom besloten, evenals al zijn toekomstige vulling met de levenskracht. In de boomwortels zit dus een zekere, zij het schijnbare, controverse. Aan de ene kant hebben zij uitermate sterke, absoluut egoïstische wensen, om zoveel mogelijk in zich en voor zichzelf te ontvangen, en aan de andere kant vinden we in hen ook een uitermate sterke wens ingeworteld om te geven, bijvoorbeeld aan de stam en daardoor aan takken, bladeren en vruchten. We kunnen nu constateren dat zolang de boom zich nog slechts onder de aarde in zijn wortels bevindt zonder een of beide andere componenten, de wortels de facto slechts voor zichzelf ontvangen en dus als egoïstisch bestempeld kunnen worden. Dit vormt de essentie, de eerste fase in de ontwikkeling van biologische boomwortel. Maar er komt een moment waarop de boomwortels gaan voelen dat zij er genoeg van hebben om slechts voor zichzelf te ontvangen. De boomwortels wisten immers al vanaf het prille begin van hun groei, via de in hen opgesloten informatie, van het genetische materiaal, wat hen te wachten stond, dat zij dus niet slechts dienen om te ontvangen, maar ook om later deels te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Aan het einde van hun onderaardse ontwikkeling gaan de boomwortels door, de bevelen van hun genetisch materiaal, gedreven, hun intentie veranderen. Zij gaan geven. Vervolgens zetten zij ze hun intentie om in actie. Zij spannen zich in en brengen een stekje voort. De tweede fase. Ontwikkeling van de biologische boomstam. De nieuwe wens om te geven leidt tot een zichtbaar en nuttig gevolg: het ontstaan van een stekje dat zich tot een stevige boomstam zal gaan ontwikkelen. Hoe uit het zich dat het verschijnen van een boomstam, een product is van de gevende wens. Doordat de stam immers kan worden omgehakt voor allerlei mogelijke, tussen aanhalingstekens, altruïstische doeleinden, bijvoorbeeld het behoeven van het bouwen van schuttingen. Het stoken van warmte voor warmte enzovoort. En dergelijke. En hoe verhouden de uiterlijke en innerlijke vormen van de stam zich tot het aspect gevende? De uiterlijke kant getuigt van het feit dat de boom in deze ontwikkelingsfase alleen maar wens te geven. Denk hierbij aan het kale, armzalige oppervlak zonder bladeren, zonder vruchten, zonder esthetische elementen ten aanzien van de wijzen die het scheppingsdoel belichaamt, de mens. De boomstam zegt, ik wens niets te ontvangen. En van binnen, in de doorsnee van een boomstam, zien wij de jaarringen van een boom. Deze jaarringen geven aan hoeveel jaren de ontwikkeling van de boomstam de perioden van slechts geven heeft geduurd. De tekens van jaarlijkse cycli zijn daarbij ondubbelzinnig. Merkwaardig is ook de omtrek, omtrekverandering van, van zo'n jaring. Deze wordt namelijk met elke volgende smaller in Dorsne, Maar er zijn nog een zeer belangrijke factor in deze fase van de boomontwikkeling aanwezig, namelijk dat de boom, of om precies te zijn de boomstam, zijn essentiële levenssappen verkrijgt. De derde fase, ontwikkeling van de biologische boomkraan. Wanneer een boomstam zijn algemene ontwikkeling voltooit, beginnen als zijnde zijn hoofd massaal, massaal bladeren boven hem te verschijnen en later ook vruchten. Er vindt een kwalitatieve verandering plaats. Men zegt dat de boom eindelijk begint te bloeien, in volle bloei komt en vruchten gaat dragen. De boom verkrijgt hiermee in de ogen van de mens ook esthetische schoonheid. Wat gebeurt er met de boom? De boomkruin combineert twee eigenschappen die ontleend zijn aan de, tweede, aan de twee voorafgaande fasen van zijn ontwikkeling. De wens om slechts voor zichzelf te ontvangen, welke wens afkomstig is van de boomwortels, en de wens om alles te geven welke de kraaien van de boom staan, als het ware erft. En juist de combinatie van deze twee brengt bij een biologische boom alle pracht teweeg. Omdat een boom hierdoor zijn aandeel volbrengt in het scheppingsplan, betreffende dit type van de schepping. Ook hier, in deze fase, is er sprake van een complexe ontwikkeling. Bijvoorbeeld, de vruchten van de eerste jaren verschillen in vele opzichten van die welke een boom na het derde en het vierde jaar vo voortbrengt. En dat is uitvo uitvoerig um, in de wetten van het Helaal, tussen hakjes, tussen aanhalingstekens beter te zeggen. De Joodse wetten, uiteengezet. Uh, ten slotte nog één opmerking. De hele boomontwikkeling in al zijn fasen kan men zien als de ontwikkeling van Kili, de geestelijke waarnemingsorganen van een schepping, genaamd tussen aanhalingstekens boom, ten behoeve van het ontvangen van het licht. We spreken ook van de boom des levens. Hè? Deze ontwikkeling loopt van beneden naar boven, vanuit de invalshoek van de schepping gezien, dus van het lagere naar het hogere. Hoe lager een ontvanger van licht behagen van een boom zich bevindt, des te zwaarder de wensen die hij heeft. Zo hunkeren de boomwortels dus de meest lagere lage kilim naar aardvoeding, vocht, lucht en licht. De boomstam is minder hartstochtelijk van aard. Zijn verbondenheid met de boomwortels is zo'n beetje alles wat hij nodig heeft. Hij wil eigenlijk ook geen, geen hinder ondervinden van boomplagers, dus van allerlei insecten en wenst ook milde weersomstandigheden. Doch hij hunkert hier niet naar. De blije bladeren en vruchten hebben nog minder wensen. Met andere woorden, van de boomkruin van boven tot aan de boomwortels naar beneden, van beneden, wordt de kracht van de wensen of kilim versterkt. Maar van boven gezien, dus vanuit de kant van het verloop van de lichtverspreiding, komt het zwakste licht, zowel naar hoeveelheid als naar de kwaliteit, uiteindelijk in de meest krachtige klie, ofwel wens terecht, vanwege de omgekeerde onderlinge verhouding tussen kilim en licht. De drie delen van de geestelijke boom des levens worden vanuit dit perspectief als volgt gezien: de boomkraan als rosh hoofd, de boomstam als guf lichaam, en de boomwortels als sof eindstuk. Nu wij het ontwikkelingsproces van een biologisch boom op zichzelf in vogelvlucht hebben doorgenomen, waarbij het ons voornamelijk gaat om een tastbare beeldvorming, ten behoeve van de beschrijving van de geestelijke wortel van de boom des levens, gaan we nu over tot de eigenlijke kwestie die onze aandacht trekt en waar wij echt in geïnteresseerd zijn. Het geestelijk ontwikkelingsproces. We gaan deze bekeken door middel van zijn geestelijke wortel de boom des levens. Als wij de door de levensweg van Moshe, of Moses, die ook uit dezelfde drie fasen bestaan. De boom des levens, oftewel de drie fasen van de geestelijke ontwikkeling van de schepping. De eerste fase de boomwortels van de boom des levens. Het ontvangen voor zichzelf. De fase Mitzrayim, Egypte. Het verblijf in Egypte. Wanneer een kind, elk kind, geboren wordt. Dan komt gauw de dochter van Farao om het weg voeren naar het paleis van Farao. Zij wil echter dat het kind eerst door zijn eigen moeder wordt gevoed, maar dan moet het beslist van zijn moeder weg om in het paleis opgevoed te worden. De echte moeder die eerst het kind met haar borst dient te voeden, is het altruïstische beginsel dat de ziel de vonken van altruïstische wensen in zich oplaat zijn. De dochter van de farao is de hoofddame en dienares van het koninkrijk, der wensen om te ontvangen, zonder er iets voor terug te geven, is een begripvolle kracht uit haar eigen egoïstische wereld. Evenzo als bij een biologische boom, is ook zij ervan doordrongen door in haar, dus in de schepping, zelf inherent aanwezig genetisch geestelijk materiaal, dat het kind, waarvan zij weet dat het een jood's kind is, dus een ziel, met als basis de altruïstische wens, in de prille beginfase van zijn geestelijke ontwikkeling door deze egoïstische wensen eerst in het huis van Pharaoh, die op dient te groeien. Het kind moet namelijk nog door alle fasen binnen dit koninkrijk gaan dus slechts in deze wereld leven en slechts deze waarde nemen, wat op zichzelf een positieve zaak is, immers eerst dient een egoïstisch voedingsproces plaatsvinden. En dit proces verloopt van boven naar beneden in die zin dat de mens zich steeds egoïstischer en onafhankelijker gaat voelen en daarmee gaat handelen. Het begint met een gewoon leven, dus genoegen nemen met mindere en lagere wensen, zoals eten, drinken en daarna seks. Vervolgens, gaat het over tot de wens om rijkdom te krijgen, verkrijgen. Daarna macht en eerbetoon. En uiteindelijk als laatste uh, en hoogste wens van deze wereld, het verlangt, het verlangen naar wetenschap. Zo bracht Moshe 40 jaren van zijn eerste periode in Mitzrayim, in Egypte, door. De gematria getalwaarde Mitzrayim, Egypte, is 380. En bestaat uit twee delen, 365 plus 15, oftewel, 365 voorschriften die verboden zijn, de egoïstische wensen, waar men voorlopig niets mee mag doen, plus vijftien, dat een deel is van de vierletterige naam van de schepper, Jud Hey, de schina, de goddelijke aanwezigheid die samen met het Joodse volk naar Egypte afdaalde. Daar staat immers geschreven, ik zal met jullie mee in de slavernij gaan. Na al het vernuft van Egypte in zichzelf te hebben opgenomen, vulde Moshe zich ook met het licht genot dat het huis van Farao hem bood. Vervolgens besloot hij al dit licht uit zich te stoten en het nimmer weer te ontvangen. Daarmee was de eerste fase van zijn geestelijke ontwikkeling voltooid. Eigenlijk begint vanaf dit punt pas de actieve geestelijke ontwikkeling. Door zich met, met direct licht te vullen, ondervond Moshe op een bepaald moment een soort schaamtegevoel. Hij ontving het licht zonder iets van de gever terug, aan de gever zonder iets aan de gever terug te geven. En de absolute voorwaarde voor het begin van de geestelijke ontwikkeling is de beslissing om geen direct licht meer te ontvangen. Dat begon hier. Zoals so het versluit, en Moshe ging het paleis uit om te zien hoe het met zijn broeders ging. De altruïstische wensen begonnen in hem te ontwaken, ontwaken doordat hij de Egyptenaar in zichzelf natuurlijk vermoorde. Ik wens vanaf nu niets voor mijzelf, sprak Moshe tot zichzelf. En hij moest vluchten van Farao, wanneer de mens vast besloten is. Om te stoppen met het ontvangen voor zichzelf, dan dient hij zo, wel, zo ver mogelijk van de farao en de zijnen te vluchten, aangezien hij nog geen of een zwak massag-anti-egoïstisch scherm heeft. Hij is dus onderhevig aan het gevaar om verleden te worden, enkel al door het zien van genotsobjecten Aan de andere kant, om het licht of behagen uit jezelf te kunnen stoten, dien je het wel eerst te ontvangen. Dat is dus ook een belangrijke voorwaarde voor de geestelijke ontwikkeling. Het licht dient eerst bij je binnen te komen, alvorens jij ja, het kan uitstoten. Verwijt jezelf dus niet dat je vroeger veel behagen ervaarde voor jezelf, waar je nu spijt en schaamte voor zou kunnen voelen. Want dan zou jij in immers niet die geweldige wens in je hebben voor het geestelijk om te geven volgens de wetten van het heelal. In deze fase wordt de ziel van de mens bekleed door het gewaarde Mitzrayim, Egypte. De tweede fase. De boom van de, de boomstam van de boom des levens. Het geven omwille van het geven. De fase bamidba. In de woestijn. Na het uitstoten van het licht. Blijft het uiteindelijk van de mens, als het ware, uh, als een kale boomstam achter. Al het behagen van vroeger, raakt steeds in de vergetelheid. Maar alle regimot, sporen van herinneringen, aan dit behagen, blijven achter, en nu begint het, eigenlijke correctiewerk. De mens wordt in dit aspect geholpen door het weerkaatste licht, oftewel door chassadin, licht van genade. In deze periode moet de mens, om het geestelijke te kunnen bevatten, vele filters, die in de scheping zelf ingepland zijn, passeren. Deze filters worden vervolgens één voor één met het opbouw van schermen om schermen op de egoïstische wensen uitgefilterd. Het, vlucht, de vlucht, het vluchten uh, van Moshe voor Farao was dus een wetmatige, opbouwende vlucht, geheel in overeenkomst met het scheppingsplan en de drie fasen van de geestelijke ontwikkeling. In de toestand van, een, van in de woestijn en slechts in die toestand kan de mens zich Sterken om geestelijk verder te komen tot volmaking. Hij, hey, Moshe, was 40 jaar een schaapherder die zijn schapen leerden, leerde te hoeden als een leerproces, een simulatieproces van het leiderschap dat hij, dat hij later, wanneer de schepper dat van hem eiste als taak op zich zou nemen en volbrengen. In die tweede fase lijkt het dikwijls voor de mens zelf laat staan voor de omgeving dat die geestelijk weinig vooruit komt, denk daarom niet aan je tussentijdse toestand. Want je weet immers je eigen potentiële eindtoestand niet. Ook Moshe Rabbeinu, Moshe Onze Lera, wist in zijn veertigjarige schaapherderschap niet, wat die later zou worden. Doe net als de biologische boom. Elk jaar komt er een nieuwe jaring. Bij. En daarmee neemt de kracht van de boomstam toe en het gaat in die tussenfase niet om de boomstam zelf, dus niet om de mens in de fase van het geven, omwille van het geven, oftewel de fase um, van in de woestijn. Het gaat om de derde fase, wanneer al zijn inspanningen bladeren en vruchten zullen opleveren tot aan de eindcorrectie toe en de fase banietbaar in de woestijn is daarbij strikt noodzakelijk. De gematria, het getal, de getalwaarde van het, woord geban, van het woord Bamidbar in de woestijn. Ook de eensluidende naam van het vierde boek van Moshe is dan ook 248 naar het getal van Ramach 248 voorschriften. De geboden altruïstische wensen. In de woestijn, in de toestand van, in de geestelijke toestand van, in de woestijn, leer jij om ermee om te gaan en bouw je je altruïstische krachten op. Dus ook de mens verkrijgt in deze tweede tussenfase elk jaar zijn geestelijke jaring, totdat er voldoende jaringen kiemen van geestelijke traptreden zullen zijn. Vervolgens zal het hem door een bijzondere aanwezing en met behulp van de schepper zelf, duidelijk gemaakt worden dat die nieuw het beloofde geestelijke, altruïstische land, Israël, eindelijk binnen mag treden. De boom des levens heeft in doorsnee 125 jaar ringen, welke gedurende 6000 jaren, Groeien. Het nieuwe jaar van de boven is een cyclus van de geestelijke arbeid, die de mens in de loop van een jaar verricht, met verricht ter correctie van zijn wensen en ter verkrijging van jaren correcties Jaar in, jaar uit, traptreden voor traptreden. In deze fase wordt de ziel van de mens bekleed met het gewaarde bemietbaar in de woestijn. De derde fase, de kruin van de boom des levens, het ontvangen omwille van het geef. De fase Israël. Wanneer er bij elke wens voldoende massag, anti-egoïstische kracht, is opgebouwd, komt de, komt de mens in het land Israël. Dus het land dat geheel en al altruïstisch is. Dat naar de wetten van het heelal. Dus ehm um, in overeenstemming met de scheppingsplan leeft. Daar begint de mens naast het geven, omwille van het geven, ook stap voor stap te ontvangen, maar dan omwille van de schepper, omwille van het geven aan hem. Hij verkreeg daardoor zijn eigen kroon zijn eigen eindcorrectieniveau, zijn geestelijke partzuif, gestalte, verkrijgt er nu, er nu ook de boomkruin bij. Nu gaat het om ontvangen, en hoe meer hij ontvangt des te de meer voldoeningen hij hiermee aan de Scheper geeft. Aan Israël is een belangrijke voorwaarde gesteld. Alles wat Israël doet, dient het te doen met en door gesen. Hoe weten we dat? Omdat aan de getalwaarde van Jesreil nog de getalwaarde van Geset ontbreekt om geheel volmaakt te worden. Want de gematria van het woord Israël, de getalwaarde van Jesreil is. 541. En de gematria van Geset is 72. Samen is dat 613. Het getal van perfectie. De 613 voorschriften van de Torah. Deze fase is ook de derde fase in de geestelijke ontwikkeling van Moshe zelf. Zijn laatste 40 jaar, want hij leefde volle 120 jaar. Moshe leidde zijn volk in het geheel tot de toestand van het land Israël, de hoogste geestelijke toestand. In volksverband. Moshe bereikte de hoogste individuele geestelijke toestand van Moshe Rabbeinu, Moses van on, Moses onze leraar. Die de, deze combinatie des Moses Moshe Rabbeinu heeft getalwaarde 613. En wanneer Israël zich door het steeds aanwenden van de eigenschap Geset, goedertierenheid, zal hebben gecorrigeerd, zal het van de enig scheppende kracht, oor Geset, licht van liefde, van goedert, goedertierenheid ontvangen. Permanent ontvangen. Volledig ontvangen. Want er bestaat een geestelijke wet. Die heet Mida, geneigd Mida. Letterlijk een eigenschap tegenover een eigenschap. Overeenkomst qua eigenschappen. Dus als je goed doet, ontvang je ook goed van de schepper. En meer dan dat. Samen met Gesset zal de schepper ook steeds oor Gochma, licht van de wijsheid, meisende. De gematria van Gochma is gelijk aan die van Gesset. Dat licht zal alle ontvangende kilim van Israel laten opstegen en samen met, en samen met hen ook de altruïstische kilim van de volkeren der wereld, opdat uiteindelijk ook de ontvangende kilim van de volkeren der wereld boven de parsa, boven de scheiding tussen de gevende en ontvangende kilim, zullen opstegen. Daar waar oor Gochma ligt van de wijsheid, het leven de licht ontspreidt. In deze fase wordt de ziel van de mens bekleed met het gewaad Israël.